Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Als straks de basisscholen weer opengaan... moeten per dag 1500 tot 2000 leraren en kinderopvangmedewerkers... met klachten kunnen worden getest op het coronavirus. Dat verwacht de Taskforce Digi Diagnostiek... die testmateriaal verzamelt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. In totaal moeten er vanaf 11 mei zo'n 10.000 tests per dag kunnen worden afgenomen...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 Vooral de horeca- en evenementenbranche wordt hard geraakt. De MBO-raad heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Die debatteert morgen met de onderwijsminister Slop en van Engelshoven. Het Braziliaanse hogereshof heeft groen licht gegeven voor een onderzoek naar machtsmisbruik door president Bolsonaro. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij zich heeft bemoeid met politieonderzoeken naar zijn familieleden. De federale politie krijgt nu 60 dagen de tijd om de aantijgingen te onderzoeken. Het weer vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen regenen, door 12 tot 19 graden. Morgen is het grotendeels droog, met af en toe ruimte voor de zon. Maar later in de middag gaat het regenen. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Laat je niet misleiden, vooral niet rond het spoor. Wacht even, blijf leven. Ga naar prorail.nl slash veiligheid voorop en test je zintuig. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het ritme van ZFM. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. kent dit uh, nummer, uh, we kennen ze natuurlijk uh, van Isn't It Time, maar A Piece of the Action, uh, dat is een beetje zo'n bombastisch nummer, uh, ook in uh, de jaren zeventig uitgebracht uh, door de Babies. En later zou deze John Wade nog een keer uh, opduiken in een, uh, in een andere band, Bad English, Time Stood Still, was ook een uh, grote hit waar deze John Wade uh, een... Uh, ja, een uh, niet onaanzienlijke aandelen in had. Welkom in het uh, tweede uur van deze uh, bijzondere uitzendingen... rondom uh, alles wat met de beperkende maatregelen ook uh, voor ons uh, geldt dat, dus uh, het heeft uh, alle schijn van... dat we daar nog uh, even een tijdje mee door moeten gaan. Nou, uh, ik uh, ga nog even iets uh, doen van een band die helaas er niet meer is... maar de muzikanten zijn nog wel actief. En dat is uh, een damesgroepje... Uh, ze heette Dakota. Dit was het werk wat ze vorig jaar nog hebben uitgebracht. For Leave Clover. Let's sit down and talk it over. Moonlight, yeah. Good times. Muggy, mm -hmm. okay. you just got the sunshine. Yeah. Moonlight. Good times. Good times. Muggy, okay. don't you blame me. sunshine? You just got the moonlight. You Het is toch ook weer uh, lekker om terug uh, te horen dit. De Jacksons en blij met de Boogie. En over Sol gesproken. Uh, ik uh, weet dat uh, Mick Boskamp ook een, een liefhebber is uh, van de uh, Sol. Uh, ik weet niet, uh, ook in het uh, bijzonder van de uh, Jacksons of Michael Jackson. Uh, Mick, goedemorgen. Goedemorgen nou Michael Jackson. Ja, hallo. We vragen naar de bekende weg. De bekende weg ja Want dat is natuurlijk grandioos. Ik bedoel, ja, wat er de laatste jaren allemaal naar boven is gekomen over hem. Mm -hmm. Dat doet niets af aan het feit dat er een muzikale grootheid is natuurlijk. Ja. Huh? Ja, ja. Ik, ik heb hem ooit mogen interviewen. Ja. Dat was, dat was heel bijzonder. Dat was in de, in de top op studio. Mm -hmm. uh, jaren geleden. Hij zat, nog, ja, hij zat toen nog echt in Jackson 5 en de uh, Jacksons. En hij zou optreden in Nederland, in Nederland. Uh, in Carré, met de Jacksons. En het was maar voor de helft uh, uh, verkocht in ja. Carré. Dus het was, een, uh, was niet echt een succesvolle, succesvolle bezetting. Mm -hmm. Dus kan je nagaan. En daarna vertelde hij me dat hij bezig was met een album. Mm -hmm. Dat zou hij eerst Girlfriend gaan noemen. Uh, naar aanleiding van het lied dat hij samen met uh, Paul McCartney geschreven ja. heeft. En dat werd dus uh, Off the Wall. En uh, daar begon eigenlijk zijn victoria mee. Ja. En daarna Thriller, nou ja, het, het, het verhaal is bekend natuurlijk. ja. Uh, want uh, de, de, de, de deuren gingen open die voor anderen gesloten bleven. Michael Jackson was een grootheid. Uh, Mick, want uh, je, we hebben je niet uh, voor niks aan de telefoon. Want uh, je, je hebt je natuurlijk uh, weer eventjes uh, de afgelopen 24 uur... naar. Uh, ...de andere kant van het nieuws uh, zitten kijken. Ja. Um, een van die dingen... ...het was net ook al uh, geloof ik in het nieuws... Uh, ...een grote telecom provider... ...die wil al uh, een beetje ver voor de muziek uitlopen... ...met 5G. Uh, daar wil jij het ook even over hebben, geloof ik. Ja, dat, dat, daar wil ik het zeker over hebben. Dat houdt me bezig. Want ja. uh, je, je, je ziet wat er de afgelopen weken gebeurd is... Uh -huh. ...met die zendmasten die, die onklaar werden gemaakt... ...door, door, door, door ja, zo protestmensen, protestlieden... Uh -huh. Uh, ...die uh, 5G uh, zien als uh, uiterst gevaarlijk. Uh -huh. 5G werd ook in uh, relatie gebracht met corona. Uh -huh. Dus er zijn veel complottheorieën erover. Kijk, weet je wat het is? Ik, ik weet dat niet. Ik heb geen verstand ervan. Uh -huh. En uh, daarmee uh, raak ik meteen uh, de gevoelige plek. Uh -huh. Want ik vind dat als er zoveel mensen bezig zijn om 5G uh, uh, uh, zeg maar in, in de band te doen... Uh -huh. ...dan zou de overheid eigenlijk moeten laten weten dat 5G helemaal niet gevaarlijk is. En ik lees zo ontzettend weinig vanuit de overheid, vanuit de telecomproviders. Die zouden eigenlijk een verhaal moeten brengen van ja, mensen, we maken jullie druk om. Mm -hmm. 5G is helemaal oké okay en, uh, en uh, heeft geen invloed op de gezondheid van mensen. Uh, er worden ook geen mensen uh, daarmee uh, uh, ja, uh, gehypnotiseerd, zeg maar. Mm -hmm. Dat hoor je ook. Dus dan denk je bij mezelf, ja, ik vind dat jammer. Ik mm. bedoel, als je op een goed moment je mond houdt. dan gaan mensen juist denken dat er iets mee aan de hand is. Mm. Dus wat e en ik. Vind dat, ik, vind dat, ik vind dat echt een gemis. Ja, dus een beetje transparantie en een uh, goede communicatie is uh, wel wenselijk, ja. Exact. Dat ja. zou veel beter zijn. Want dan zou, zou men ook uh, ja, niet zoveel zorgen hebben. En, en, want dan blijft het, zo blijft het gissen. Mm -hmm. Je wat ik ja, ik begrijp uh, heel goed wat je bedoelt, want, dan, uh, want mensen uh, gaan uh, alles achter uh, iets uh, zien wat er misschien helemaal niet is. Juist, ja. exact. En, en ik vind, uh, dan, de dan denk ik bij mezelf, nou dan zal er misschien toch wel iets mee aan de hand zijn. Ja. Uh, uh, buiten met info. Lo logisch natuurlijk. Uh, dan was er uh, gisteren nog het uh, nationale proostmoment. Ja, geweldig. Ja? Heb je nou, er ook iets dan... aan gedaan of niet? Nou, ja, nee, ik, nee, want ik, ik, ik drink geen alcohol. Nee, oh ja, nee, natuurlijk. Ik dus, <laughs> heb een spaartje rood opgebrengd. Maar, maar, maar, maar, maar wat mij opvalt, ja. Jaap, ja. is dat, en dat, dat was weer een prachtig voorbeeld. Door deze uh, coronacrisis, uh, en mensen blijven thuis en, en hè, er wordt dus geen uh, koningsdag uh, uitbundig gevierd. Mm -hmm. Maar op een of andere rare manier krijg ik een extra inkijkje in het privéleven van de koning. Mm -hmm. Want door, door bijvoorbeeld zo'n zoom opname te zien met al de familieleden... en die ook wat leuke dingen tegen elkaar zeiden. Je krijgt ook een inkijkje in een, in een woonkamer, in een huis. Mm -hmm. Dat heb je ook met, de, met, met bijvoorbeeld met de disjockeys op het ogenblik... die mm -hmm. elke, elk weekend livestreams doen vanuit hun woonkamer. Mm -hmm. en, en een van de grootste dj's op het ogenblik ter wereld, die heel privé is... John Dickweed, ja. die heeft op zaterdagavond... een fantastische livestream... vanuit de bunker, dat is zijn huis. Mm -hmm. En dan en dansen ze twee dochters uh, voorbij. En, en, en zijn vrouw die gaat verkleed... als een, als een butterfly danseres... komt ze in beeld. Ja. Eigenlijk is dat veel meer privé... dan je ooit voor die jongens gezien hebt. Ja. En dat was gisteren met de koning ook zo. Ik vond, ja. ik vond het een heel... In echt een inkijkje in hun leven bijna. Ja, ja dat, dat, dat maakt dan het wel bijzonder. We, we, we, we mogen in dat opzicht dan weer even uh, uh, ja, iets met de handen dichtknijpen... dat we in zo'n periode dan dus ook mee kunnen maken. Nou ja, ja, ja handen dichtknijpen. Het is, het is, dat, is, dat gaat misschien iets te ver. Omdat we natuurlijk oh, zitten ja? in, in, in een hele moeilijke uh, tijd. Hmm. Maar ik vind het wel... Kijk, er zijn dingen... Die, niet alles is negatief. Nee. Weet je, je moet ook proberen, zeker als je als je volgens de regels uh, van de regering uh, leeft, mm het -hmm. is natuurlijk niet fijn om thuis te blijven. Nee. Maar je kan twee dingen doen. Je kan thuis zitten en je heel erg druk maken over hetgene wat, wat, wat is. Dat betekent eigenlijk dat je verzet, je verzet je tegen wat is, mm -hmm. je kan ook zeggen van er zijn ook mooie dingen die hier misschien uit voortkomen. Ja, uh, we hebben het ja al over... eigenlijk bedoel ik dat ook. Ja, precies. Dat, ja. Dan, dan, dan, dan, dan, staan we, dan zitten we op één lijn met dat betreft. Ja. ja, absoluut. Ja, dat bedoel ik dus ook met de koning in dit, in dit geval. Ja, ja zeker. zeker. Goed, zeker. Mick. Uh, het was mij even weer aangenaam om uh, het even kort over de andere nieuwskanten van, uh, van het uh, land te hebben. Morgen spreken we je weer natuurlijk. Ja, kijk er naar uit, Jaap. Dat lijkt mij ook. Uh, en dan uh, ga ik uh, nu weer verder. Deze, een echte klassiker. En dat is. Uh, Alicia aan Baby Talk. Tijd dat ik nog ergens op zolderkamers uh, bezig was. En dat we nog uh, stoute dingen deden met uh, radiozenders of wat dan ook. Uit de jaren 80 dus. Ik krabbelde iemand iets onder mijn tijdlijn gisteravond. Spannende radio maken. Nou ja, dat had ik gisteren dus wel een beetje gedaan... met een uitvoering van 15 minuten... door een versie van I Feel Love van Donna Summer te draaien. Maar dan in een soort bootleg versie van Patrick Cowley. En dan is er ook de vraag... ja. Uh... Kan je dan ook spannende dingen doen met muziek? Ja, zeker wel. Uh, dit paste eigenlijk onge ongeveer niet echt bij me. Maar uh, ik, ik heb toch wel een beetje de guts uh, gehad om een, uh, een ABBA-blad uh, te draaien. En eerlijk, gezeg eerlijk gezegd, uh, ik hoor Ben al uh, homerisch lachen op de achtergrond. Uh, maar goed, uh, het moet gewoon. Uh, hij past er ook uh, gewoon perfect in. Uh, dit nummer, Lay all your love van me. Uh, daarvoor Alicia met Baby Talk. Toen uh, was het nog uh, een uh, vervelende ja verkoper, Want toen uh, was het uh, een beetje piraatjespeel. Ergens in een uh, zolderkamertje. En dan uh, draaiden we dat soort uh, nummers. Maar goed, uh, Ben. Uh, jij hebt gisteren in ieder geval het mooie weer uh, gehad. Door aardappeltjes uh, te planten. En als je ja, vandaag uit hieruit uh, kijkt, dan denk je, nou ik kan beter binnen blijven. Want, uh, maar dat moeten we toch al, dus, dus uh, dit komt wel goed uit, eerlijk gezegd. Nou ja, dat kwam uh, zeker goed uit, want uh, de aardappelen moeten de grond in. Want we zijn natuurlijk al een beetje aan de late kant, doordat uh, ook wij en beetje bij ons werden gezet door de PWN En we uh, uh, joh, blijf even weg uit het terrein. Hm. Het is natuurlijk ook zo dat uh, de aardappeltelers, dat is best wel een grote vereniging. Hm. En uh, als je dat dan doet, uh, er moet ge geharkt worden, er moet een hek omheen, dat moet je met z'n allen doen. En daarna kan huh? je uh, met, met je eigen landje tekeer. Maar ja, dan, als je dat niet een beetje controleert, dan komen er gewoon veertig man op zo'n veld. En dat mm. moet je dus niet hebben. Dus, nee, uh, nee, nee, nee, dat, voor uh... ons hebben we dat netjes opgedeeld. Uh, wij zijn met, uh, met z'n vijf die kant op gegaan. Mm. Uh, twee man harken, twee man hek en uh, één man naharken. Dus dan, iedereen liep lekker uit elkaar. Ja. Dus we hadden ook de ruimte, andere televisies er ook prachtig rekening mee. Er werd natuurlijk wel in de pauze even met elkaar gesproken. Ja, ook op anderhalve meter afstand. Van, ja. ja, En hier netjes anderhalve meter. Toch, ja. uh, omdat, en dat verbaast ons dus wel. Ja. Uh, het is hartstikke droog in Nederland. Hm? Alleen het grondwater in het pwn uh, gebied zelfs maar het fietsgebied achter uh, het circuit. Ja. Ja. Daar, uh, als je een stap deed in het midden van het veldje, kwam het water omhoog. Ja dus uh, Wel vreemd. Ja, wel, wel vreemd. Uh, ik zag uh, gisteren de deelnemers Bart Bluis, Harald Moerman, <laughs> ja. uh, en uh, ik zag ook Hans Zandberg uh, meedoen. Dus, uh, dus het, uh, dat was wel een uh, clubje wel, heb ik een beetje het idee. Nou, je, je, je mist natuurlijk wel uh, uh, Getjan Bluis. Hè? Oh ja, die was er ook natuurlijk. Ja, die, die, die praat en doet, ja. anders is het natuurlijk een wethouder. Ja. Dus die moeten we af en toe wel even aansporen. Maar, uh, ja. Hij uh, was verantwoordelijk voor het uh, inwerpen van de aardappels in de gaatjes die Bart gemaakt had. Het inwerpen van de aardappels. <laughs> ja, het, uh, het is haast een ritueel. Uh, maar goed, uh, vandaag uh, is het een, een de dag een na woningsdag. Uh, ja. Hoe ben jij eigenlijk? Uh, heb je nog iets uh, met dat proostmoment uh, uh, gedaan? Of, uh... Nou ja, uh, dat was wel een beetje bijzonder. Want uh, uh, we waren na het... Uh, het het steken en het doen waren we even bij uh, Bo voorden om uh, een stukje gereedschap terug te brengen. Hmm. En toen kreeg ik al een appje van mijn vrouw. Hey, kom je nog thuis? Ja, ja joh, ik kom er dan." Ja. Dus ik doe de poort erop. En toen werd ik weer toegesproken met de microfoon, met de megafoon, door mijn dochter. Ach. En? Ja, daar zat de hele tuin vol met, uh, uh. met dochters en partners en vrouwen van mij natuurlijk. Ja. En uh, ik had de smorgens al, ik, ik denk, weet je wat, ik, ik hang gewoon oranje slingers op in die tuin. Ja. Dat bleek, dat bleek nog even verder uitgebouwd te zijn tot een oranje tuin. Ja. En wij hebben daar uh, heerlijk ge geproost. Ja, okay. En we ja. hebben om, uh, om drie uur, kwart over drie, een filmpje uh, gestuurd. Naar het Zandvoorts proostmoment. Ja. En dat is in het, bij het wapen waar allerlei foto's en filmpjes uh, op uh, kwamen. Ja. Ja, en toen zijn wij gezellig buiten blijven zitten. We uh, wij dachten, weet je wat, om vier uur? Ja. Dat kunnen wij buiten ook. Oké, okay, dus dat, dat hebben jullie dus <laughs> buiten gedaan. Ja, um, welke buiten Ja, um, goed. Gisteren uh, de, de, ook de groeten gedaan. Uh, ja. Vandaag? Nou, vandaag is het ook alweer een bijzondere dag. Huh? Het is eigenlijk een, een, een, een vreemde uh, dag, want vandaag, vier jaar geleden, huh? zijn de wapenzangers opgericht. Dus de groeten gaan uh, vandaag naar de wapenzangers ja. en gefeliciteerd met hun uh, vierjarig bestaan. En dan denk je toch, waarom is dat de 28ste en niet de 27ste? Dat was natuurlijk het gemengd zandgoedse Dat was het en dat eerst. En van verhuisde van koper naar, naar het wapen. Mm -hmm. En sindsdien is dat ook in samenspraak met Rob en Brigitte van het Wapen... Ja. de wapenzangers geworden. Ja, ja, ja, ja. Dus, dus uh, ja, ik uh, heb je jammer om half elf uh, hierover gehoord. Uh, dus oh, ja. dus, dus, dus uh, het is nog, uh, nog steeds gebruikelijk dat er uh, soms hier en daar nog het gras voor de voeten wordt weggemaaid. Maar uh, dat, uh, dat is niet, <laughs> ja, dat is niet ja, erg. Ik had dat verder niet gehoord, want ik was even Nee, nee was hem al. Maar half elf uh, stipte hij dus uh, dat aan. Maar het is leuk uh, dat, jij, uh, dat jij die mensen de, de groeten doet. Nou ja, ze zijn natuurlijk uh, ook een vast onderdeel van, uh, van de Chanti en festival. Daar heb jij ook bemoeienis mee hè? Ja, en als het, als het er zo naar uit gaat zien... wordt dat het, het enige grote festival... wat de op plaats gaat zien. Als, als, als het uh, zo doorgaat wel... dat is het start van het evenementenseizoen... heb ik een het beetje het start, idee. Het start en het maar, einde van het evenementenseizoen <laughs> gaat worden. Nou, ja, laten we het maar een beetje omhoog. Ja, ja, uh, ja, laten we, dat, dat, dat zegt Mick Boskamp net ook al. Van, we moeten toch ook een beetje... de positieve dingen ervan ja, kunnen zien. Duur, en uh, dat, dat, is, dat lijkt mij wel... het meest uh, verstandige. Want anders heb je helemaal geen leven, denk ik, meer. Ja, dan moet je natuurlijk wel toestemming krijgen om 10.000 uh, uh, toeschouwers te krijgen. Want al die seizoenen, al die festiviteiten die niet doorgaan zijn. Ja. Al, dat hele publiek komt natuurlijk wel naar de Chanti en Céline Festival. Denk je? Dus het wordt hartstikke druk. <lacht> dat denk je? Nou, we, we zullen het we zullen gaan <lacht> meemaken. Dat, uh, dat is eind september, zoals het er. Ja, tot, tot, tot, het, tot, het, uh, als altijd is dat de laatste zondag van september. En ja. uh, wij zijn nog steeds bezig. Met organiseren. Dus wij, uh, wij wachten het gewoon vrolijk af. Ja, tot en 1 september als... geldt in ja. ieder geval uh, geen uh, grote evenementen. Geen grootschalige dingen. Nou ja, en daar moet je afwachten. En als ja. de kans er is, dan, uh, dan gaan wij het zeker doen. Ja. En als men zegt van ja jongens, we, we doen het nog een maand. Of uh, je mag maar 50 toeschouwers ja. hebben, ja, dan houdt het op. Ja. Maar wij zijn, wij zijn bezig en we gaan gewoon door. Uh, Al zijnde dat het festijn ook doorgaat. Goed. Ben, ik uh, vond het weer even aangenaam. En uh, morgen spreken we elkaar weer. Ik spek je morgen, Aap. Dankjewel. Doei, doei. Dat was Ben Wij verder weer met de muziek. En dat is deze van Veline en Alleen. Want ja, dat maar een eigen feestje vieren hier in de studio.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 periode dat, uh, dat ik uh, toen het uh, nachtleven van Zandvoort een beetje aan het ontdekken was. Uh, ook stevast uh, kwam dit dan ergens uh, voorbij. Billy Ocean en uh, Loverboy. Daarvoor hoorde je Verline met uh, alleen uh, nu uh, ja, heb ik nog uh, even wat uh, tijd over. Ik zei uh, net in het vorige uur we, hadden, uh, we hebben hier een techneuten rondlopen die heeft toch uh, magische handjes. Uh, niet alleen dat, maar heeft uh, ook uh, verstand van geluidszaken. Dat uh, is ook meteen de reden waarom ik hem uh, af en toe er ook uh, bij haal als we hier een paar van die muzikanten hebben staan. Dat gaat nu gewoon niet lukken vanwege die maatregelen. Maar ergens in 2014 kwam er hier een band. Die band heeft het nog geschopt tot, nou, tot Serious Talent bij 3FM. In 2014 kwamen ze ook bij het Glazen Huis langs. Julius heette de band... En uh, dat uh, was uh, Koen Brouwer met, uh, met een aantal uh, muzikale vrienden van hem. Uh, hij kwam hier toen uh, samen ook met, uh, met die twee jongens uh, hier spelen. En uh, het leuke, de introductie was al heel, ja ik uh, moet uh, ergens optreden. Toen deed hij even een bestelling bij de plaatselijke Japanner hier in uh, de buurt. Ik uh, geloof dat dat ergens aan het begin van de Zandvoortslaan... of hoe je het maar noemen wilt... aan het eind van de Zandvoortslaan... of als je Zandvoort komt binnenrijden... daar heb je zo'n Japans uh, uh, etablissement staan. En daar heeft hij dan toch even de TKW meegenomen. En uh, dat uh, was dan een uh, beetje hilarisch... want uh, hij had het eer uh, gedrukt, Koen. Maar er zijn natuurlijk ook opnames... Uh, van wat ze hier hebben gedaan. En uh, dat is deze geworden. Give Up One, two, three, van Julius. happy on my own I was walking in the sunshine and then you came along you have taken me to places I've only been to in my mind but the longer we're together Controle Ik had nog tijd over. Wat uh, past er dan een beetje. Wat uh, minder dan drie minuten is. nou Deze dus van Dandelion. Met Rosemary Gold. Daarvoor hoorde je Joey Vriend met Hallo. En het uh, is alweer het eind van uh, deze 28 e april uh, geworden. Uh, wat betreft uh, de live uitzendingen van dit programma. Straks uh, de herhaling weer van uh, een oud of ja, oud uh, Zandvoort. Uh, met Pieter Jouwstra, Ankie uh, Broekmeijer. En wellicht... Iemand anders die dat, die dat gaat doen. En daarna hebben we nog een uur met Mario's antwoord. Om een beetje ook troost te bieden voor de mensen die thuis zitten. En al een beetje op leeftijd zijn. En daarvoor is dat bedoeld. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Het is tijd om... Weer gedag te zeggen, morgen is er weer een dag. En uiteraard uh, sluit ik uh, zoals gebruikelijk af met Howard Jones. And things can only get better. Tot morgen. En ik voel me nog een klein beetje Matthijs, maar nieuwe keer ik ook. We're not